4 uur. Rashid Finch met het nos journaal In China is opnieuw een vooraanstaande dissident vrijgelaten. Het is Hu Jia, die 3,5 jaar in de cel heeft gezeten voor wat wordt genoemd het aanzetten tot ondermijning van de staatsmacht. Volgens zijn vrouw is hij inmiddels weer thuis, maar ze zei dat ze het niet aandurfde om hem te laten praten met de pers. De vrijlating van Hu Jia komt vijf dagen na de onverwachte vrijlating van de kunstenaar en mensenrechtenactivist Ai Weiwei. De vrijlatingen hebben mogelijk te maken met het bezoek... dat de Chinese premier Wen Jiabao aan Europa brengt. Het aantal mensen in de wereld met diabetes... is de laatste 30 jaar meer dan verdubbeld. Dat concluderen Britse en Amerikaanse wetenschappers... na onderzoek onder bijna 3 miljoen mensen in 200 landen. Hun bevindingen zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet. Onderzoekers schatten dat er nu zo'n 350 miljoen mensen diabetes hebben... tegen 153 miljoen in 1980... Volgens de onderzoekers hebben inwoners van Nederland, Frankrijk en Oostenrijk de laagste bloedsuikerspiegels ter wereld. De mensen met de hoogste bloedsuikerspiegels wonen in de VS, Spanje en Nieuw-Zeeland. Syrische ordetroepen hebben de afgelopen dag op verschillende plaatsen burgers doodgeschoten. Dat meldt een mensenrechtenorganisatie. In Kiswa, ten zuiden van Damaskus, openden militairen het vuur toen een begrafenis van Syrische demonstranten uitliep op een betoging tegen president Assad. Twee demonstranten zouden daarbij zijn omgekomen. Drie andere burgers werden gedood in Damascus en Quesir bij de Libanese grens. Het leger deed daar invallen in wijken waar veel verzet is tegen het Syrische regime. Volgens de Mensenrechtenorganisatie vluchten veel Syriërs vanwege het geweld naar Libanon. Dan het weer bewolkt en vrijwel overal droog. Ook in de ochtendbewolking, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN BNN 47 Uh, welkom bij vier 7 We beginnen meteen. Goed als je belt naar 0800-1121. En ik wil het hebben over de verschillen tussen Nederlandse plaatsen, want het valt me op dat die uh, best wel groot zijn. En Zoraida, die blijft ook nog even zitten. Ik wil zo meteen weten wat jouw geboorteplaats is. Oh man. Uh, weet je waar ik vandaan kom? Ik heb geen idee waar jij vandaan komt. Wat denk je? Ik vind dat heel moeilijk. Ik uh, detecteer niet echt een accent. Ook misschien heb je dat gewoon afgeleerd bij de BNN University. Uh, ik denk Randstad gewoon een beetje nou, stedelijk. Zo voel ik me ook, maar ik kom eigenlijk uit de buurt van Eindhoven. Oké. Okay. Maar ik woon nu in Amsterdam. En uh, nou ja, Amsterdammers die, uh, die denken eigenlijk altijd dat Brabant ongeveer begint vanaf Diemen. <laughs> en uh, veel mensen die denken ook dat Brabant en Limburg hetzelfde is. Terwijl wij vinden, in Brabant vinden wij zelf ook dat Limburgers gewoon heel raar praten. En uh, ik vind het ook wel gek dat bijvoorbeeld Rotterdammers en Amsterdammers. die zouden nooit in de andere stad gaan wonen. Zeg maar. Een Rotterdammer die gaat niet zo snel in Amsterdam wonen. En Amster andersom ook niet echt. En, uh, nee, moet je wel bloedje verliefd worden, inderdaad. Yeah. En dat is dan de enige reden dat je wil overcrossen. Dat is een gevaarlijke stad, in ieder geval. Ja. En ik ken ook iemand die komt uh, bijvoorbeeld uit Zwolle. En, die, en mensen vinden hem echt een boer uit de provincie. Terwijl Zwolle is ook best een grote stad en het ligt redelijk centraal in Nederland. Dus. Ja, kortom, er zijn nogal wat cultuurverschillen binnen Nederland... en dat is best wel apart voor zo'n klein landje. Ja, hè? Dus ik vraag me af hoe dat eigenlijk komt. Dus uh, waar kom je vandaan en ben je daar ook trots op of juist helemaal niet? Bel even naar 0800 1121 of reageer via Twitter met de uh, hashtag 47 of het En zo rijden, waar kom je vandaan? Dat is best een moeilijke vraag. Ik ben geboren in het Nederlandse Groningen. Ja, die had je niet van. Nee, dat had ik zeker niet van. Nee, ik heb daar heel kort gewoond, maar een jaartje of drie. Omdat mijn ouders die kwamen uit Suriname en die gingen studeren in Groningen. En die hebben daar uh, hun kinderen gekregen. En uh, vervolgens hebben wij op een aantal plekken gewoond. We hebben gewoond in Nieuw-Vennep. dat is in de buurt bij Hoofddorp. Daar ben ik laatst terug geweest voor nu we er toch zijn op vakantie. Het programma zomer, programmering van Bienen. Toen ik terugging, was het heel leuk. Toen ik daar de eerste keer woonde, vond ik het wat minder leuk. Ik heb gewoond in Horen, waar Ben Sanders ook vandaan komt. Dat is nu. wel een beetje dicht bij elkaar, toch? Uh, hoog door, hoog. Nou, niet. Na nou, half uurtje of zo, denk ik. Toch? Nou, zoiets. Niet, niet, niet ver uit elkaar, maar als je jong bent, zijn dat grote afstanden voor in je gevoel. Nu als ik zeg Horen en ik zeg Ben Sanders, dan zegt iedereen: oh ja, ja. Tim, Tim Knol ook trouwens. Ja, ja, Tim Knol inderdaad. En, en nog meer van dat soort toppers. <laughs> ik heb daar uh, mijn, uh, mijn middelbare school gedaan. En ik heb het daar ook heel leuk gehad. Ik ben trouwens voor dit seizoen, nu we er toch zijn op vakantie, terug gaan naar Horen. Ook oh al. Ja, wordt uh, word nog uitgezonden. Met ingang van, uh, volgens mij, morgen worden die uitzendingen van dit jaar uh, op uh, de buis geknald. Dus, dus, dat, dus dat is allemaal te zien. En, en nu woon ik in Amsterdam, ik heb ook in Diemen gewoond, maar ik voel, me, ik voel me een Amsterdammer echt. Ja. Een heerlijke Amsterdammer. Maar jouw roots die liggen dus eigenlijk in Groningen officieel? Eigenlijk in Surinaam. Eigenlijk, ja. mijn ouders zijn natuurlijk allebei geboren in Suriname hier naartoe gekomen. Um, maar, maar een laatste had ik. en dat, Toen was ik best wel gechoqueerd. Ik was voor uh, een BNN-reis uh, naar Gambia. En uh, um, dat item dat wordt nog uitgezonden. Maar ik zei tegen mijn vader, Pap, ik ga naar Gambia. En mijn vader zei, wat tof. Ik heb heel goede gevoelens bij Gambia. Ik droom vaak over Gambia. Misschien komen wij daar wel vandaan. Dat is natuurlijk voor alle Surinamers, maar ik denk voor alle Zuid-Amerikanen en eigenlijk voor alle mensen, is het altijd een soort vraag van, goh, als je je hele stamboom naar nou terug traceert, waar kom je dan eigenlijk vandaan? Ja. Dus ik met grootste verwachting naar Gambia. En ik heb daar hartstikke gezellig gehad terwijl het uit te maken, maar ik vond het daar helemaal niet leuk en daar heb ik zo'n schuldgevoel over gehad. Ik dacht, jezus, dit is misschien wel je root. Je vader droomt over <lacht> dit land en dan heb je het niet naar je zin. Waar hoor je eigenlijk? Waar kom je eigenlijk vandaan? En toen dacht ik, ja... Is dat nou Surinaams, is dat Nederlands, is dat Amsterdams? Wat is dat dan? Toen ben ik er uiteindelijk achter gekomen dat ik ben gewoon een Surinaamse Nederlander uit Amsterdam. Gewoon. <laughs> en daarmee heb ik het maar een beetje bezworen, dat, uh, dat dilemma, dat ja. vraagstuk. En, en waar, uh, hoe uitzicht dat, zeg maar? Want jij zegt ik ben een Amsterdammer. Wat zijn jouw typische Amsterdamse trekjes dan? Nou, ik heb niet echt een plat Amsterdamse accent, vind ik. In Rotterdam vinden ze dat dan wel de hele tijd van mij. Ja, je praat zo Amsterdam. Nee, ik hou gewoon van de stad. Ik, uh, ik, ik kan gewoon uh, in de auto, want ik ben iets te lui voor de visie. In, in de auto of in de tram of zo kan ik echt genieten. Denk ik, ja, dit is mijn stad. Yeah. Of als ik s'avonds naar huis loop. Dan, ik hou gewoon heel veel van de stad. Ik hou ervan dat er zoveel verschillende mensen op een, op, op, op een, op, op een klein aantal vierkante meter samenwonen. Meestal gaat dat goed, niet altijd, maar mm -hmm. meestal wel. Ik hou van het internationale gevoel van Amsterdam. Dat je, dat je de deur uit kan lopen en dat je alle soorten eten wat je maar wil eten te, uh, tot je beschikking hebt. Allerlei soorten mensen. Je kan overal naartoe. Het is zijn Oda in Amsterdam dit. Oh man, ik, ik vind het zo leuk in Amsterdam. Nee, ik hou echt van de stad Amsterdam. Ja. Ik ben Amsterdam Amsterdammer denk ik. Ja, ik, ben, ik, ja, ik kom dus eigenlijk uit Eindhoven, maar ik was er de, uh, vorige week weer. Omdat ik uh, ging barbecuen met mijn broer en met uh, vrienden en uh, ik hoorde ze zo brabants overheen en weer tetteren zeg maar over die tafel en ik dacht de helft versta ik gewoon niet ik, ik voel hier echt helemaal niks bij ik echt, voelde me echt ja ik voelde me echt een buitenstaander en ze zeiden ook van oh kom je weer met uh, je Amsterdamse verhalen maar het is al sinds ik zeg maar weet van oké okay, ik ga op een gegeven moment op kamers wist ik gewoon ik moet naar Amsterdam Dat en ik je. heb gekeken uh, eerst van, ik wil naar Amsterdam en daarna wat voor studies ze er eigenlijk oh. hebben. En wat oh ik ja, studies een beetje op de tweede plek, Ja, het is echt zo, maar uh, nou, ik wil toch, omdat ik uiteindelijk wel uit Brabant kom... en uh, dat ik daar ook stiekem toch wel een beetje trots op ben... wil ik eigenlijk heel graag uh, ja, Guus Meeuwis laten horen. Dat moet haast wel. moet echt haast wel. Ja. Ik moet zeggen dat ik het getetter, noem jij het net, maar ik vind het wel vrolijk. Ik ja, het is ook wel iets warms, ja. Ik vind het echt gezellig. Ik krijg een beetje Surinaams gevoel bij bij de Brabantse getetter... Qua, qua, nou ja, inderdaad, qua gezelligheid. Qua hysterie een beetje. Nou, en dat krijgen we sowieso de Brabanders ook als ze dit nummer horen. Want het is Guus Meeuwis met Brabant. Zal ik dat dingetje met mijn armen doen? Ja. Dat, dat hoort erbij, <laughs> dat is toch? goed? Oké, okay. ik doe hem. Een muts op mijn hoofd, mijn kraag staat omhoog.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 De aanspraak van mens met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles. Om niets was men maar op Brabant zo trots als een friet. In het vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabant dus hou. Ik loop hier alleen in een tussentere stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee.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 Guus, Meeuwis en Brabant. En waar ook ter wereld je dit nummer hoort... dan gaan alle Brabanders... die omarmen elkaar en die gaan lekker heen en weer. En dat is echt één grote... Brabantse verbroedering. Maar... Um, René, die komt ergens anders vandaan. René, goeiemorgen. Ja, ik weet ook niet waar ik echt vandaan kom. Maar... ik, ik, ik heet René Dominique Marie Buteau. Dat is een lange naam. En... Uh... Door, door mijn vader. En er zitten drie dorpjes, Buteau. in, in Normandië. En Buteau is herleid. uit Tofta. Ja, je geloof geloven hoor, maar. tofta. dat ja. betekent bewoond land. Dat waren Normandiërs. Ja. Dus... dus ik heb eigenlijk. Normannen als voorvader. Ja. En, uh, maar waar ben je geboren? Gewoon in Nederland dus. Ja, ik ben in Vleut geboren, ja. En uh, heb jij iets met dat. Heb jij iets met Normandië? Uh, uh, heb, heb je even? <laughs> nou, noem, uh, noem drie dingen die je met Normandië hebt. Er zijn drie dorpjes, die heet Buto in Normandië. Mm -hmm. En ik heb iets met dat, met, dat, met dat landschap daar. Ik ben er een paar keer geweest en ik vind het verschrikkelijk mooi. En toen ik daar was, toen, ik daar was, toen, toen, toen, toen had ik iets opeens met Noormannen. Ja. Ja, dus je voelde wel die, die connectie, zeg maar. Je voelde wel dat daar uh, je roots een beetje liggen. Reken maar, ja. Zou je er willen wonen ook? Nou, als ik er zou kunnen werken, dan zou ik er willen wonen, ja. En, um, en wat, wat in Nederland, zeg maar, heb je dan ook iets van die Normandische kenmerken? Die hier, ik weet niet of ze daar bepaald eten eten of zo. Of uh, bepaalde cultuurdingen hebben die jij hier in Nederland dan ook, uh, ook gebruikt? Ma mag ik jouw voornaam weten? Lieke. Lieke. Lieke, ik ben de hele wereld over geweest. En ik vond het... Nergens nooit zo mooi als in Normandië. Hm. Klinkt wel inderdaad alsof je hele warm gevoelens bij je hebt. <laughs> ja, ik, ik vond het fantastisch daar. En je hebt de hele wereld erover gereisd, en um, heb je dan van elk plekje ook iets meegenomen, zeg maar? Ja, ik heb een vitrinekastje. Daar neem ik alle, allemaal dingen van de hele wereld mee. Oh, Oké, okay. een soort uh, eigen museum heb je gebouwd. En wat Steentje, heb je.? Steentjes en gedoe. Ik heb twee jaar in Brazilië gewoond. En. Uh, in El Salvador ben ik geweest. En. Oh. N, uh, Marokko en Noord-Afrika. Je hebt ik, inderdaad de hele wereld gezien. Ik vind het heerlijk om te reizen. Dat ja. vind ik leuk. Maar dan kom je weer terug in Nederland kom je dan ook echt thuis voor je gevoel? die Nederlanders hè liken. Mm -hmm. Daar moet je nooit aan beginnen. <laughs> Waarom niet? Nou ja, ik, ik, heb, ik, heb een, ik heb een mijn vader en mijn grootvader die zijn geboren in Ambon op Java. Ik heb een hele fout familie dus eigenlijk. Mm -hmm. Allemaal kolonialisten. Maar ik, ik, ik vind het wel heel erg leuk om te reizen gewoon. Dat is mooi. Maar waarom moet je het niet aan de Nederlanders beginnen, wat je net zegt? Uh, ik, ik, ik, heb, ik heb nog steeds een diepe gedachte. Die zegt van... Uh, Nederland is een land voor kikkers en eenden. Ja. En moet je als mens niet willen wonen. Oh, dus iedereen die moet gewoon naar het buitenland... en dan uh, kunnen hier heel veel kikkers en heel veel eenden wonen. Ja, ja, nou ja, ik denk niet dat het uh, snel zal gebeuren. Maar uh, ja, het is wel het kikkerlandje natuurlijk, hè. Waar komt dat eigenlijk vandaan, kikkerlandje? Nou, omdat die hier... Die, die woonde die hier eerst. Oh, en toen kwamen, we, kwamen wij en toen uh, hebben we alle kikkers weggejaagd. <laughs> er, er was, gisteren was er een programma ook op uh, Radio 1. En... Uh... Dus uh, 2000 jaar geleden woonde hier helemaal niemand aan. Ja, maar we hebben het nu even over waar, uh, waar mensen dus allemaal in Nederland op verschillende plekken wonen. René, met, uh, met een hele moeilijke Normandische lange achternaam. Wil je hem nog één keer zeggen? René, Dominique, Marie, Buteau. Dankjewel voor je, voor je mee, uh, mededeling. Um, even kijken, want we gaan nog even verder naar Aad... Ja, Hallo mevrouw. Goedem Hallo. Goedemorgen. <laughs> Met als zonnebod uit, uit de mooie stad Achter de Duinen. Precies, zo begin jij altijd uh, als jij naar ons belt. Dus uh, jij bent waarschijnlijk heel erg trots op die mooie stad Achter de Duinen. Ja, uiteraard, dat is ik kind, <laughs> Maar, ja. vertel, wat is er zo mooi in Den Haag? Ja, waar moet ik beginnen? Ik bedoel, het natuur schoon. De duinen, uiteraard. Het strand. Het. Uh, ja. Alle parken, het naast bos ben ik verbod, de historische gebouwen, alles totaal. En um, ben je geboren en getogen in Den Haag? Uiteraard. En je hebt altijd daar gewoond? Ja. En, en ik heb ook, net zoals je vorige spreker, ben ik ook naar de wereld rond geweest, ja. als zeeman. En ik heb ooit een keertje meegemaakt dat ik terug van een reis. En toen ging ik naar Zweden toe, naar Zuid-Amerika. En. Toen zag ik de Ronse Duinrij, zag ik uit de verte van, van, van het schip. En toen had ik een, een moment, ja het klinkt een beetje belachelijk, dat ik wel over, overboord toe te springen. Maar <laughs> nee, dat heb ik nog niet gedaan. Dat is toch niet sneller hè? Wat zeg je? Dat is niet sneller, zwemmen. Nee, ik kijk wel zwemmen hoor, daar gaat het niet om. Maar uw naam is Lida? Lieke. Met, een, met een, de M van Mike of van, van, van, van Lima? Van uh, Lima. Over Lima, ja. Lucke dus. Ja. Oké. Okay. Nou mevrouw, ik vind het leuk met het te praten. Ik mis wel mijn goede vriend uh, Lucetje geloof ik. Ja, is dus ook met de elf van Lima. Ja, die mis, die mis ik. <laughs> ja, maar het... u doet het ook aardig. aardig. <laughs> en over complimenten trouwens. Hé, hey, maar je, je, Den Haag is de stad. Is er ook een stad in Nederland waar je uh, tegenovergestelde gevoelens bij hebt, zeg maar? Nou, dat zal ik wel tegen die andere manier. Ja, ik zou bijvoorbeeld niet kunnen leven in de bekompen gemeenschap... Ik, ik weet hoe het ook tegenwoordig is, maar ik noem me wat uh, Staphorst of wat dan ook. Nee, daar zou je niet willen wonen. Nee, nee dat gaat natuurlijk over die religie en mm -hmm. de, daar baal ik van, mm -hmm. want ik ben een, een verder atheïst. Mm -hmm. En ik kan er niet tegen als mensen mij elkaar, me, ja, uh, hoe moet ik zeggen, uh, tekort doen of uh, uh, uh, ja, de, de mogelijkheden beperken door hun geloof. Ik, ik ben een, een atheïst, zoals u zegt. En ik, ik gun iedereen zijn vrijheid. En ik hou van, ja, ik hou van vrijheid. En, in en dat, dat fascineerde me ook in, in, toen ik in, uh, jaren, jaren geleden gevaar heb. Mm -hmm. En in en, Den Haag is gewoon iedereen. Uh, is, is iedereen wat toleranter, bedoel je? Nou, iets algemeen is het in Nederland wel. Nogmaals, ook, ook over de hele wereld. Of het nou Australië was, of Zuid-Amerika of Afrika en de Middellandse zeegebieden of uh, uh, uh, uh, het noorden van uh, de Scandinavische landen. Ik heb ook wel uh, gelukkig, uh, zo ben ik godzijdank, vrienden en kennissen kunnen maken. Ik ben iemand die uh, vrij makkelijk contacten maakt. En ik hou ik gewoon van mensen. Ja. En dan het meeste van de Hagenees. Pardon? En het meeste van de Hagenees. Nee, dat hoeft niet speciaal, maar ik, ik ben wel trots op mijn stad. Dat bedoel ik eigenlijk. En ben je, als je dan het programma, ken je het programma O.O. Gerso? Nee, daar hou ik niet van. Ja, ik, ik, dat is een beetje absoluut, mevrouw, sorry. Ja, dus dan, ben je niet, uh, dan denk je niet van, uh, Yes, goede promotie voor Den Haag, als je dat ziet. Nou, nee, ik, ik vind er eens vrijheid. maar wie doe ik ik, ik? ik heb er, ik heb er geen affectie mee, laat ik steuzen er dan. Ah, oké. Okay. En dat, dat, trouwens, Genoaagnaars, dat is een scholenkoppie. Ja, scholenkoppie. Dat is een scheveningers. Scholenkoppen? Ja, scholenkoppen. Dat, is de scheveningers. Scholenkoppen, dat vind ik al een leuke benaming. Nee, maar dat is een oud schuldwoord. Ja. Kijk, we zijn dat zijn peenbuikers. Dat, ja, dat is oude scheldnamie. Peenbuikers? Peenbuikers, ja. Peenbuikers. Ja. Maar goed, dat zijn oude grappen natuurlijk. Bedoel, eh, en dat moet je maar een, een kortje zout nemen. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik, ik, ik vind dat, dat wat die noemde van een resto en zo, dat, dat is een ding, En daar kan ik ook prima omgaan hoor, daar gaat het niet om. Maar toch willen ze altijd het eigen volk een beetje houden, weet je wel. Ja. De, eigen, de mentaliteit, daar heb ik zo niet kwalijk. Daar gaat het jong. En toch is het Haagenezen geworden. Ja. Dat wil je aan, aan de uitspraken, misschien aan mij ook wel. Ja, ik herken het alleen aan het accent. Dan denk ik, oh ja, dat is Den Haag. Ja, mevrouw, ik, ik, ik, ik ben jaren ben, heb ik in de sport gezeten, in de voetbal en de honkbal. En als ik ergens in Nederland kwam, omdat ik eh, nationaal eh, umpire was. Dan horen ze toch ook uit de raag En ik begrijp het echt niet helemaal. Want u probeert toch altijd, ik heb heel bekak praten, maar ik kan heel platprating. plat praten. En ik dacht dat ik toch wel een beetje, ja, algemeen ontwikkeld, eh, of oh, ABP eh, Nederlands praat. Maar goed, dan dus schrijf het toch steeds om, om, om accenten te horen dat ik uit de laag kom. Maar ik hoor het een klein beetje. <laughs> het is niet, ja, het is niet accentloos. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, maar oké, okay, nou goed. Hier, nee, nee, nee, maar dat maakt, dan maakt dan natuurlijk helemaal niet uit. uit. He? Ja. Hé, hey, A, dankjewel. Graag gedaan. Ik wens je wel een prettig uitzicht. En de groeten aan Luc. Ja, zal ik zeker doen. Ik geef bye ze door. Bye. <laughs> Tot de volgende. Bye-bye. Nou, waar kom jij vandaan? En ben je daar ook trots op? Of ben je daar juist helemaal niet trots op? Bel naar 0800 1121 Of uh, reageer via Twitter. Hashtag 47 of at Dat bekijk ik ook zo meteen. Nu eerst uh, Emiliana Torini met Me and Armini. She'll never love you like me Torini, denk Italiaans. En uh, me en Armini. En uh, ja, we hebben het over uh, waar je vandaan komt in Nederland en uh, hoe trots je daarop bent of wat dat voor je betekent. En zometeen ga ik even met Ferdinand praten, maar eerst even Angelique. Goedenavond, de producer van, uh, van Lust. Ja. Uh, ja, waar kom jij vandaan? Ik uh, ben geboren in Utrecht. En nu, waar we? En zijn ik nu? woon nu in Vianen, met heel veel tegenzin. Maar dat is ook ja. bij Utrecht, toch? Dat uh, ja, ligt inderdaad, uh, we hoort bij is Utrecht, ligt bij Utrecht. Maar het gek is eigenlijk, ik voel me geen Vianese, zodat ze dat Weet noemen. Heel ik dat zo? Ja, ik voel me eigenlijk meer Amsterdammer, terwijl ik in mijn hele leven maar een half jaar in Amsterdam heb gewoond. Hmm. Maar, is maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik bij uh, Utrecht heb ik niet echt een beeld van... Oh, dat is typisch Utrecht. Zeg ik een no. beetje... Oh, dat is er wel. Het accent is er sowieso, ja. echt echte Utrechtse... Dat ken ik ook wel een beetje, maar uh, <laughs> daar ga ik maar niet te veel doen. <laughs> en ja, je hebt wel echt een Utrechtse identiteit. Dat, dat, dat moet ik wel Wat zeggen. Wat is dat dan? Ja, ik, ik zit zelf niet zo in die scene. Dus ik vind het moeilijk te omschrijven eigenlijk. Maar ja, het, het, het, ja ik vind het lastig om te schrijven. Maar het, ze hebben wel echt hun eigen dingen. Ook als het om voetbal gaat, echt hun eigen lied. En Utrecht heeft ook een eigen lied, net als Amsterdam. En ja. Utrecht zijn wel trots op Utrecht. Ja. De echte Utrechtse. Ah, Oké. Okay. Maar jij bent dus wel. niet zo trots op Utrecht. Jij bent meer van Amsterdam. Nou, ik vind Utrecht een topstad. Dat wel. Maar ik voel me meer thuis in Amsterdam. Yeah. Ja, grappig. Ja, dus dat ik ben ook zwaar op zoek naar een huis in Amsterdam. Nu. Nou, ik doe even een oproep. Oh, nee, laten we dan maar nee. ja, En waarom dan Amsterdam wel? Wat heb je daarmee? Nou, dat is eigenlijk... Uh, mijn hele familie woont daar van mijn moeders kant. Mm -hmm. En dan gingen we altijd vroeger, toen ik klein was, gingen met de auto in Amsterdam. En dan weet ik nog wel, kwamen zo bij de Amstel binnenrijden. En dan zag je toen de hoogschool van Amsterdam... Dus toen wist ik nog als kleinkind zei ik altijd... die school wil ik naartoe. Heb ik ook gedaan uiteindelijk. En het was altijd een soort speciaal gevoel... als ik daar kon binnenrijden. Altijd leven. En ik ging er ook later... altijd met mijn nichtjes uit. En op een gegeven moment, daar was het gewoon altijd... een soort levendig. En dat ja. miste ik in Utrecht. Als ik daar s'nachts op de straat liep... dan was het gewoon een beetje dood. En dat... ja dat, heb ik. Dat, dat had je in mijn dorp ook, waar ik vandaan kom. Ja. Maar uh, ja, ik vind het wel grappig hoe dat dan... Uh, ja, wat, wat bepaalt dan eigenlijk echt waar je, je verbonden mee voelt? Ja, maar dat is ook wel apart. Want ik ben voor, twee jaar geleden naar Suriname geweest. En mijn moeder is Surinaams, vader Nederlands. En ik moet zeggen, toen ik in Suriname aankwam, voelde ik me ook thuis. Ja? Dus dat is ook wel apart. Terwijl ik er nooit was geweest toen. En ik, ik landde daar op Sanderij en het was iets van... Ja, dit, ik zou hier ook kunnen wonen. Dit, ik voel me, dit is ook mijn huis eigenlijk. Nou, dan gaan we even, even met Ferdinand praten. Want uh, Ferdinand, jij bent, uh, jij bent geboren vlakbij Paramaribo. Goedemorgen, Lieke, met Ferdinand Osselbux. Dat, uh, dat klopt, ik uh, ben uh, geboren in, uh, in Suriname, vlakbij Paramaribo. En het plaatsje waar ik dus uh, geboren ben, dat heet Kamerwijnen. En ja, zo staat het in mijn uh, paspoort en dat heeft uh, in de loop van de jaren dat ik hier in Nederland woonachtig ben. En vooral als ik aankom ergens ja, hier in Europa heb ik er problemen mee. Omdat ja, komen wij in? Wat is komen wij in? Hoe komen wij in? Weet je, en, en, en dat soort van gedoe. En daar heb ik problemen mee gehad onder andere in uh, Engeland in uh, Denemarken, in in in in uh, in de voormalige DDR, en daar was het uh, heel heel vervelend, want ik kwam daar aan, jo, jaren geleden, met het, toen had ik een Surinaamse paspoort nog en ja, toen kwam je daar aan, joh, bij Jack Panchali, en dan ja, daar waren de, de problemen compleet, joh, men wist niet waar waar. Waar komen wij in lach en uh, iedereen moest erbij gehaald worden? En wat ik nu ga zeggen, dat is echt gebeurd. Er werd de hele wereldkaarten voor schijn gehaald. Want die faux post die daar bij Jack Pontiali stonden, die vertrouwden het niet. Die die, die die die dachten van het is een vals paspoort. Joh. Die dachten dat het, het, het gewoon een ver verzonnen ver plaatsnaam. Ja, persoonlijke zo'n plaatsnaam. Nou. Maar goed, daar, daar, daar ben ik geboren. Ik bedoel, hier in Nederland. Als iemand geboren is in Utrecht of in Amsterdam of in Groningen, dan staat het er ook in. Maar je bent in feite in in Nederland geboren. En ik ben geboren in Suriname alleen. Dat plekje, ja kom maar Ik bedoel, het was toen. Uh, ja, het was toen heel anders joh. Het, het, het, ik. Ik, ik zeg het altijd, ik ben geboren in de Rimboe, Ik ben niet geboren in een ziekenhuis. Maar goed, uh, het zij zo en uh, dat staat er en uh, dat zijn de feiten. En nu woon je in Nederland? Woon je nu in een, in een stad? Of woon je in een... Ik uh, ben in 1974, in, in september 1974, heb ik toen of daarvoor aan de beslissing genomen in Suriname om ja, voorgoed het land te verlaten en te komen naar Nederland. En ik ben neergestreken in de Domstad. En dan woon ik uh, ja sinds, sinds uh, september 1974. Joh, woon ik in, uh, in Utrecht. En heb je nou voel je dan nu een Utrechtenaar ook of niet? Of heet dat nee, dat niet, dat niet, dat niet. Kijk, uh, het klinkt wel raar wat ik ga zeggen. hoor. Kijk, ik vind het een, een, een goede stad, een mooie stad, de plek waar ik woon, de buurt waar ik woon hele rustige buurt aan de rand van het centrum. En uh, ik heb hem altijd hier thuis gevoeld om te zeggen van ik ben in Utrecht. Ja, het klinkt wel raar, maar dat, dat, nee, dat, dat niet. Maar goed, het is een, een mooie stad, een leuke stad, een rustige stad. In vergelijking met Amsterdam, Rotterdam en de residentie, daar is het een stuk drukker. Maar goed, uh, het, is, het is hier goed toevoer in Utrecht. En Je hebt er wel voor gekozen om in de stad te gaan wonen, terwijl je eigenlijk uit een heel klein dorpje komt. Dat is waar. Ik moet wel zeggen dat ik... Uh, Kort na mijn geboorte zijn mijn uh, ouders toen naar, uh, inderdaad naar uh, Paramaribo toe, uh, verhuisd om het ook te zeggen. En daar heb ik, uh, ja, daar heb ik uh, al die jaren heb ik daar gewoond. Ik ben daar op school geweest. Ik heb ook een, een, een, een, een tijdje daar gewerkt in, uh, in Paramaribo. En heb toen besloten in 1973 om het land voorgoed te verlaten. Maar goed, uh, ik heb in feite da, uh, uh, in, uh, in Paramaribo gewoond. En wat, Want we hadden het net al even over Utrecht. En uh, we konden niet echt opkomen wat nou typisch Utrecht is. Uh, wat typisch Utrecht is, ja, uh, wat is nou Utrecht, joh, uh, ja, Utrecht, uh, als je Utrecht denkt of over Utrecht praat, is het eerste wat tegen je opkomt, is, is de dom en echt het, het, het, het, het plat Utrechts. Ik heb hele bekende mijn mensen die komen echt, ik noem maar wat, wijkzee, wijkzee is een hele bekende buurt of uh, wijk hier in Utrecht en ja, als je een wijkzeeer wordt praten, is het echt plat Utrechts, weet je, en dan hou ik in mijn kennissenkring, joh, heb ik mensen die echt, echt Utrechts praten. Maar hoe heet het, voor de rest ja er loopt hier van alles helemaal wat rondje? Alle nationaliteiten, heel veel nationaliteiten. En veel studenten ook, denk ik? Heel veel studenten. In de buurt waar ik woon heb je ook heel veel, uh, heel veel studenten wonen. En uh, ook in de binnenstad en aan de, aan de, aan de rand van Utrecht. Kortom, ja, zijn universiteiten hier, et cetera. Dus uh, op de dag merk je het wel. Het, is nu, het wordt nu iets rustiger, weet je wel. Omdat we dus de vakantieperiode ingaan. Maar normaliter is het ontzettend druk. Vooral rond het station, juist morgens. Maar over het algemeen is het goed toeven in Utrecht, vind je? Het is heel goed toeven in, uh, in uh, Utrecht. Uh, en voorlopig zal ik er blijven, joh. Dankjewel, Ferdinand. Bedankt. Ik uh, vond het leuk om weer even bij jullie de uitzending te zijn. Een prettige voortzetting. De groet aan de redactie en een hele mooie dag. En tot de volgende keer. Dag. Dankjewel. En Ron, die, uh, ja, die, uh, waar kom je eigenlijk vandaan? Van papa en mama. <laughs> en waar woonden papa en mama toen ze jou kregen? Amai, in Den Haag. Amai? De... <laughs> ja, want ik woon nu in België. En ja, ik wou net zeggen. Dat is nou een typisch Belgische uitspraak. Mm -hmm. En um, ja, jij, jij voelt je dus niet meer echt Nederlander, maar voel je je Belg? Of uh, hoe moet ik dat zien? Je, je moet het die zien, je moet het voelen. Ik denk dat als je geboren en getogen bent in uh, geboren en getogen Hollander, dan ben je trots op de Hollandse, op de Hollandse historie met aanhalingstekens. Want vandaag was het Veteranendag. ...en uh, aan al die mensen die voor onze vrijheid hebben gevochten... ...en zijn gestorven en de meisjes die gewerkt hebben voor ons... ...me um, biedt. Maar ik ben weggegaan uit uh, Holland in 1989... ...en uh, ik heb veel gezien en veel gedaan. Ik heb gewoond in, uh, in Griekenland, ik heb gewerkt voor een Duits circus... Uh, in Italië gewoond en gewerkt, in uh, Griekenland gewoond en gewerkt, in Zweden gewoond en gewerkt. Uh, Zo'n beetje heel Europa heb je gehad. Uh, ja, eigenlijk wel, meisje. Eigenlijk wel. En uiteindelijk ben je dan in, uh, in België terechtgekomen en dan denk je bij jezelf, denk je af en toe, denk je van... Oké, okay, wij als Nederlanders, we zijn uh, ooit een keer de Benelux zijn we begonnen... België en Nederland en Luxemburg als er niet. En daar is dan uiteindelijk is dan Europa het voortgevloeid. En we mogen nooit vergeten dat de Surinamers, de Antillianen en de Molukkers, de Indonesische mensen, um, horen bij ons. En uiteindelijk kom je tot de conclusie dat de wereld is één. En wat maakt het dan nog uit waar je vandaan komt? Ja, maar in de praktijk zijn er toch wel grote cultuurverschillen hoor. Want ik merk het dus al hier binnen Nederland. Er is echt wel een verschil tussen uh, mensen uit Brabant en uh, mensen die in Amsterdam zijn geboren, bijvoorbeeld. Ja, ik, uh, ik, ik, ik kan je daar al iets over vertellen. Want uh, als, uh, als Hagenees uh, en dan in, in, in net over de grens wonend in België. Uh, en dan Brabant echt uh, 15 meter van mijn deur vandaan. Is dat echt een probleem? En hoezo een probleem? Voor jou? Um, nee, de problemen die liggen meer in de, in de gedachtegoed van de mensen. Mensen denken dat hun dorp en, en, en hun zijn, hun identiteit, um, meer is dan iets anders. Ja, en ze zijn er trots op ook waarschijnlijk. Ja, die, die trotsigheid dat maakt er weinig uit. Um, het, het, het is alleen het probleem op een gegeven ogenblik als mensen daar uh, echt op gaan staan en ze dingen niet los kunnen laten. Ik bedoel, we zijn allemaal kinderen van onze lieve heer, toch? Maar ik we moet zeggen dat het tussen... We gaan op een gegeven moment allemaal dood. Ja, dat klopt. En als je, als je dat neemt als, het uitgangs, als de uitgangsbasis voor... voor hoe we de wereld een beetje beter kunnen maken. dan denk ik dat iedereen in Brabant, in Friesland. want mijn naam, mijn achternaam. Joh, die komt helemaal uit het noorden van Friesland. Ja. En dan ben je geboren je gaat ook in Den Haag. en dan heb je zoveel dingen meegemaakt. en dan denk je bij jezelf op een gegeven moment. denk je van. alsjeblieft hè. Ik ben, ik ben in het regenwoud geweest aan Borneo. ik ben. Um, uh, op, op, op vele andere plaatsen geweest. en dan denk je op een gegeven moment. denk je van. mensen toch? Alsjeblieft, laten we met je allen ons vernuft gebruiken om een beetje beter te zijn. En laat onze principes wat oprecht Ja, eigenlijk zouden we dus allemaal, we zijn allemaal mensen, we zijn allemaal gelijk. En dan heb je wereldvrede. Uiteindelijk hoop ik dat wel. Ik zou, maar we ik... zijn niet allemaal gelijk, maar we zijn wel allemaal mensen. En we gaan allemaal dood, dat zei je net. Ja, en we leven ook nu. Ja. En als je een toekomst wil geven aan je kinderen, dan denk ik dat het belangrijk is dat, dat Europa en Azië en Amerika en, en, en wat er nu gebeurt in, uh, in, uh, in de Arabische wereld, dan denk ik op een gegeven ogenblik van, een hemel, mensen, we snappen het niet meer. Ik snap het, ik snap het af en toe niet meer. Ik moet daar heel lang voor gaan zitten en heel lang over nadenken, totdat ik het op een gegeven moment snap. En dan denk ik op een gegeven moment van... Waarom is het dan zo? De oplossing is gewoon... Om, kunnen we alle grenzen opheffen, bijvoorbeeld? zijn gewoon één, één wereld, één land. Ja, één, één wereld zou fantastisch zijn, maar één wereld, daar leven we al op. Ja, nee, maar ik bedoel, als alle landsgrenzen worden opgeheven... is dus dat eigenlijk de hele wereld één land is. Als, als al, al, alle grenzen opgeheven zouden, zouden worden, dan zouden ook alle mensen hun dingen mogen laten varen. Ik, ik, ik daarbij zou ik willen zeggen... dat alle rijke mensen... die zouden hun gedeelte... mogen laten varen. Hun en de... laten het dan varen... naar de mensen die het minder hebben dan wij. Ja. Ik, vind, ik vind dat je een mooi wereldbeeld hebt. Het zou mooi zijn als het ook een keer... Uh, echt gaat gebeuren. Ik zou er zo dankbaar voor zijn... als het hm. zou gebeuren... nog in mijn Maar uh, Laat, laat ik het hopen. Ik, ik hoorde gisteravond, hoorde ik Major Boshart. En dat was een major van het leger des Heils. En zij had een, een, een, een, een... Zij werkte vanuit een bepaald principe. En dat principe, dat betekent voor mij dat... Um, uh, als, je, als je dingen kan laten gaan... En je kan het leven nemen zoals het is. En je kan mensen nemen zoals ze zijn. Dan zou de wereld er een stuk beter op worden. Ja, en intussen zit je gewoon uh, nog lekker in België, bij de Vlaamse nou, Vlaams lekker frieten. hoor. niet lekker hoor, want het is heel vervelend om in België op dit moment te wonen, te werken hoor. Ja, dat is waar, het is natuurlijk een politieke crisis, dat is oh, niet zo... Oh, <laughs> we, hebben, we hebben die Belgen, die hebben we Brussel cadeau gedaan, we hebben die, die meneer Van Rompuy aangesteld... En dan doen ze zo moeilijk over de taalgrens de, en de taalstrijd die er nog steeds is. En de Vlamingen willen niet met de Fransozen En de Fransozen willen niet met de Vlamingen. En tegelijkertijd als Hollanders zijn in België, ben je slecht uit, hè? Ja. Het is toch fijn dat ik dan gewoon in Nederland woon. <laughs> Jij wel. <laughs> ja. hey, ik wens alle luisteraars ben ik een hele fantastische zondag toe. En jou ook. En... Um... We horen elkaar. Ron, dankjewel. alsjeblieft. Radio 1: Vier Zeven. En hoepla. Uh, je luistert nog steeds naar 4 En uh, ik wil het heel graag van je weten waar je vandaan komt en hoe trots je daarop bent, of juist helemaal niet. Je kunt bellen naar 0800 -1 -1 -1. Um, Ja, Mijzelf viel het heel erg op dat uh, ik kom eigenlijk oorspronkelijk uit Eindhoven, maar ik voel me echt een Amsterdammer. Ik woon daar nu een paar jaar. Marjan, Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Waar kom jij vandaan? Ik kom van het land uit het Noorden. Uit Drenthe, uit de Drentse Turf. Bij de hunebedden? Nou, de hunebedden liggen iets hoger. Ik, zit oh. iets la ik zat iets lager. Oh, oké. Okay. Dat is <laughs> eigenlijk het enige wat ik ken uit Drenthe. <laughs> maar... Ja, nou, Drenthe, ik maar zeggen, tussen Meppelen en Bijlen. Maar vertel eens, jij, uh, jij komt uit Drenthe en uh, heb je daar al je hele leven gewoond? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik zit nu al 35 jaar tussen Apeldoorn en Zwolle. Oh, dus je woont niet meer uit Drenthe, maar voelt ik zit je je... Nou ik zit nou tussen de wilde varkenslieken. <laughs> ja, echt wel. Je, je wil niet weten wat je ziet hier, hoor. Ik kan me er niks bij voorstellen, inderdaad. Nou, wil ik je een tip geven? Kijk eens op YouTube en dan tikken ze wilde zijn, dan, nou, je weet echt niet wat je ziet. Oké, okay, nou dus ga ik... Ze lopen, hier, ze, ze lopen hier gewoon op het dorp te stappen. Ja? Echt waar. En heb je overal van die roostertjes? Ja, die, moest, die moest ik hebben, maar ik, ik heb wel een paar hekken voor, voor mijn tuintje gemaakt, want... De, de, de varkens zijn al uh, binnen geweest. Ze hebben me het hele grasveld ondersteboven gehaald... en de aardappels gerooid... en de dahlia knolletjes de tuin uitgehaald... en alle kokosbolletjes uh, weggepikt. En die willen het echt niet weten. Maar je, wat is er nou zo leuk aan? Die varkens ze maken alles kapot. Ja, nou, maar dit is wel natuur. Hè? Maar kijk, ik zei net ook al tegen Rick... Van, uh, in principe heb ik soms het idee... dat ze van Nederland één groot natuurreservaat willen maken. Terwijl wij dus eigenlijk best wel... Uh, goede gronden hebben om, om allerlei gewassen op te verbouwen. En laten we dat dan exporteren. Voor mijn part, bij wijze van spreken, met vliegtuigen boven die, die arme landen uitgooien. Dat die mensen daar te eten hebben. Dus de steden die moeten eigenlijk allemaal weg en plaats maken voor weilanden en zo? Nee, dat niet. De steden mogen voor mij blijven. Want die stedelingen die vinden dat prettig. Dat vind ik prima. Ik zit hier ook prima. Maar uh, ik heb ook wel een, een, een, een, paar, nou ja, een paar jaar in, in Assen uh, gewoond. Daar heb ik een opleiding gedaan. En in Arnhem. Maar. Ik, ik, ik was toch blij dat ik gewoon weer uh, een beetje ruimte had. Ik, ja. ik ben iemand die ruimte nodig heeft. Je hart ligt bij het platteland? In wezen wel. Als ik, als ik de koeien in de wijs zie lopen, dan word ik blij van. Als ik de geur van het net gemaaide gras ruik en hooi... Nou, ja, daar ligt mijn hart. Ja, ik vind het ook leuk, maar ik, ik zou het niet elke dag uh, willen eigenlijk. Nou, ja, ik bedoel maar... Ik, ik ga dan wel eens, uh, bij wijze van spreken... Nou, alleen als het echt moet... Dan ga ik wel eens naar, naar Apeldoorn om uh, een boodschap, of weet ik veel wat, maar uh, het liefste niet. Maar tegen als ik, als ik het hier in de buurt kan krijgen, vind ik het prima. Wat staat je dan tegen aan de stad? Ja, dat weet ik niet. Je moet er altijd zo aan heen rijden en tegenwoordig is alles zo duur en weet ik veel wat. En ja, dat, dat vind ik lastig. Ja, nou ja, Marjan, uh, dank je wel. Ja, en, en, uh... en dan wil ik nog even zeggen, Ron die was er net aan de telefoon. Ja. En die had er ook over dat uh, nou ja, de mensen wat... ...meer sociale zou moeten kunnen wezen als het even kan. En uh, ik heb van mijn kennis eens gehoord van... ...in de hele wereld draait het alleen maar om de drie K's. Heb je dat wel eens gehoord? Nee. Nou, dat klinkt een beetje raar. Kapitaal, kerk en KUT. <laughs> ja. Dat, maar, klinkt, dat klinkt heel idioos. Ja. Maar als je er goed bij nadenkt... ...dan zou het haast daarop neerkomen. Maar die laatste K snap ik niet. Wat heeft die ermee te maken? Nou... Wat ze, nou ja, wat je vaak hoort, dat, dat uh, vrouwen overal, uh, of overal, hier en daar erg onderdrukt worden en zo en misbruikt en weet ik veel wat. Maar niet in het platteland, denk ik bij jou. Nee, nee. Ja, nou, de, ik, ik geloof dat daar ook best wel een of andere soort van beerput is, waar ze stiekem een deksel op houden hoor. Dat klinkt ook raar, maar <laughs> ik, ik weet niet hoe ik het allemaal uit moet leggen, maar. Dit gebeurt overal. Ik hoorde vogeltjes op de achtergrond. Dat klopt. En dat, is, dat vind ik heel mooi aan het platteland. <laughs> Marianne... Nou weet je, ik had, ik had uh, uh, afgelopen week uh, moest ik herknippen met, met, met, met zo'n zo uh, zo, echt zo'n weet je wel. Mm -hmm. En ik heb ook wel zo'n elektrische uh, zaag, maar toen, opeens toen hoorde ik wat gepiept. En toen was er een Merel er zaten vier jonge mereltjes in. En ik denk, nou, wat heb ik toch geluk gehad dat ik ze niet, net helemaal geknipt heb. <lacht> ja. ja, echt. En het was zo'n prachtig gezicht. Die, ja, ja. die kleine beestjes met die bekjes open. En dan kwam die moeder weer aan met die wormbies. Nou, dat is echt geweldig. <lacht> dat, zie, dat zie je niet veel in de stad. Nee, dat zie ik nooit. Ik, oh. ik, ik hoor niet eens vogels pluiten, joh. Oh, het is, het is hier s morgen zo prachtig. Ik word gewoon wakker van, van de, het, het gefluit van de merels. Nou, omdat jij er zo mooi over vertelt, word ik toch wel een beetje jaloers. Nou, je mag best een keer aankomen, hoor. En als je dan een tentje meeneemt, die kun je gewoon hier achter neerzetten. En dan, dan kun je hier gewoon vakantie. Ik heb hier ja? fietsen, je kunt hier prachtig fietsen. Nou, je weet niet wat je ziet. Ik, ik hou het aanbevelen. Ik ga het onthouden, Marjan. Ja, doe dat maar. Ik heb ook hier nog een paardje lopen. dan mag je ook nog paardrijden. <laughs> Dankjewel, Marjan. <laughs> Lieke, ik wens je een hele fijne zondag en succes met je programma. Dankjewel. Oké, okay, dag hoor. Dag. Gerrit. Hallo. Hallo, goedemorgen. Uh, G.T. van Toonreed, ik ben Oh. En ik ben dus een echte Brabant, want ik woon dus in Haren bij Os. Hoor je helemaal niks van? Nee, maar nou probeer ik ook uh, in het Nederlands te praten. Oké. Okay. Ik kan het ook in het dialect, maar daar kan je dat misschien helemaal niet verstaan. Nou, ik kom ook uit Brabant. Maar laten we het voor, inderdaad voor de rest maar gewoon uh, Nederlands houden. Ja, mijn grootvader kwam dus uit Appelterre. Die is dus op een gegeven moment naar Brabant gegaan. Uh, mijn roots liggen dus eigenlijk meer in Gelderland dan in Brabant. Alleen, ik voel me mijn eigen goed thuis in Brabant, maar ook in Gelderland. Maar je zou niet echt willen kiezen? Nee. Maar de Brabanders, kijk, de Gelderlanders die zijn, die zijn eerlijker, die zeggen het recht in je gezicht... En de Brabanners draaien er omheen. Nou, en dat vind ik ook inderdaad. Ja, want Brabanners we... vinden dat het altijd gezellig moet blijven. Ja, en als je... dat kan niet. Nee, want als je zegt van waar het op staat, dan, uh, dan is, het, is het niet meer gezellig. Dus dan, uh... dan, dan is het einde verhaal. Nou, ik... Want dan zijn ze boos, kort af. Ja, ik begrijp en... precies wat je bedoelt. Ja, en dat kan dus niet. Bent gewoon eerlijk, recht voor je raap, Zeggen, het kan wel of het kan niet klaar ermee. En jij hebt dus dat Gelderlands ook in je, van uh, eerlijk zeggen waar het op staat. En heb je daar ja. eens problemen mee dan in Brabant? Uh, soms wel, soms niet. Dat ligt eraan. En waar ligt het aan? Nou, uh, aan de stemming van de mensen. Kijk, ik ben meer een verteller als een prater. Waarom? Ik heb heel veel van de wereld gezien. En dat wil ik dus vertellen. En soms ben ik dan een beetje te druk. Als ze dan tegen mij zeggen, Gerrit, nou even time-out. Ik wil even iets vertellen. Dan is het goed. Ja. Maar dat doen Brabant niet? Nee. Wa, wa, wa, wa, wa, Zo zijn Brabanders. <laughs> ja. ja. Maar dan uh, vinden ze het wel vervelend. Dus eigenlijk hebben ze alleen zichzelf ermee. Ja. Zonder meer. Ja, dat is niet zo slim. Kijk, ik ben dus heel technisch. En op een gegeven moment, als ik iemand op een gegeven moment niet meer mag. Dan komen ze mij niet vragen. Dan zeg ik, nou... Nou, even niet. Ja, maar Gerrit, jij weet wel. Nee, ik weet dat voor jou niet. Ja. Kijk, en het betekent dus in het dialect verouw niet. Kun je dat verstaan? Verouw niet? Ja, verouw niet. Voor jou dus niet. Oh, ja. Dat betekent dus, dat, dat is dus in het dialect. En het hares het, het, het, het, het dialect, hetzelfde als, eh, als in Magaren en Megen. dat is... Heel moeilijk, want ik luister iedere zondag bijna naar Lia de Haas, het Brabants uurtje. Mm -hmm. Kijk, een dialect is heel moeilijk. Dat kun, je, dat kun je niet leren, dat groei je maar op. En je moet nooit proberen om het na te praten, want dan hou je je eigen voor de gek. Ja. Zonder meer. Maar jij bent, uh, je, je woont dus in Brabant, dus je vindt het ook wel heel erg leuk daar, denk ik. Jawel. En wat, wat vind je mooi aan Brabant? Uh, nou, ik woon dus uh, achter de kerk... En ik hou ontzettend van de natuur. Mijn vader was dus boer. En ik hou ontzettend van de natuur. Beetje wandelen, rondkijken, naar de vogeltjes luisteren. Maar, had, ik, ik. maar in Gelderland heb je toch ook natuur? Ja, natuurlijk. Ja, Maar ik, ik, kijk, ik kom niet meer zoveel in Gelderland. Nee. En wat is nou uh, het nog meer typisch Brabant, uh, wat, uh, wat uh, de rest van uh, Nederland niet heeft? Zeg maar. Brabant is co uh, sociale controle. Wat bedoel je daarmee? Nou, mijn buurvrouw die weet dus precies hoe laat ik thuis kom, waar ik ben, allerlei dingen <laughs> Dat is typisch Brabant. En waarom willen ze dat dan weten? Ja, dat, dat weet ik ook niet. Dat, dat, kan, dat, dat, kan ik, dat kan ik zo niet uitleggen aan de telefoon. Dan moet je gewoon meemaken hoe dat, dat is. En jij hebt je, jij hebt je daar gewoon bij neergelegd? Je vindt het, uh... ik, ik probeer mijn eigen soms erbij neer te leggen en soms ook niet. Dat ligt eraan van hoe, uh, hoe uh, of wat dat je iemand tegenkomt. Ja. En woont je familie ook bij jou in de buurt? Of wonen die wel in Gelderland? Eh, er woont geen broer van in Den En de rest woont allemaal over Nederland heen. Want ik denk soms ook wel eens dat het heel erg te maken heeft met waar je familie woont. Ja, ja. Waar je je verbonden mee voelt. Zonder meer. Want eh, toen mijn vader 13 jaar geleden doodging. Die kon alleen maar Nederlands. Of eh, alleen maar dialect. Mm -hmm. En mijn moeder die kon ook alleen maar dialect. Dus eh, de kinderen gingen studeren. Toen leerden wij dus Frans, Engels, Duits. Uh, allerlei talen. Mm -hmm. En mijn vader snapte me niet. Die kon er gewoon niet meer omgaan. Die dacht in zijn eigen van wat heb ik nou toch voor kinderen op de wereld gezet. Maar hij weet toch wel ook dat er andere talen bestaan, of niet? Ja, dat wist hij wel. Ja, okay. Zonder meer. Zonder meer. Want er was, er was, uh, mijn vader was een hele slimme man, dus uh, hij was streng, maar heel slim. Ja, maar hij had gewoon geen behoefte aan. Nee. Ja. Maar mag ik nog. Uh, wilt u nog iets weten over. Uh, wat... Of moet je er iets gaan doen? Wat zegt u? Of moet je ophangen? Moet je iets gaan doen? Nee, nee, nee, nee, nee, want ik, uh, ik zit gewoon een beetje tv te kijken. Dus. <laughs> nee, ik ga, even, ik ga nog even wat muziek draaien. Is het goed, Gerrit? Goed. Oké. Graag okay. gedaan. Ik ja. hoop dat je er iets mee opgeschoten bent. Ja, absoluut. Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Dag. Dit is een goldfish met Fort Knox. You be Zuid-Afrikaanse Goldfish met Fort Knox. En uh, we hebben het over waar je vandaan komt en of je daar trots op bent in Nederland. We praten zo meteen nog even verder. 0800 1121 kun je meepraten. En nu eerst het nieuws met uh, de Leidenaar Rashid Finch.